10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. Beleg of spaar voor je oude dag. De overheid doet het niet voor je. Zo meteen in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Lagevuurse maakt zich op voor de uitvaart van prins Frizo. Hij wordt vanmiddag in besloten kring begraven. De wegen bij het dorp zijn afgezet, een maatregel die tot zes uur vanmiddag geldt. Bij de Stulpkerk waar de uitvaart vanmiddag is gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Het publiek wordt op afstand gehouden en de bloemen van de uitvaart worden op explosieven gecontroleerd. Het stoffelijk overschot van de prins is vanmorgen van Paleishuis den Bos in Den Haag naar Lagevuurse overgebracht. In Montenegro is een Nederlandse bergbeklimmer verongelukt. De man viel van de berg Dormitorg en stortte in een ravijn. Een andere Nederlander, die met het slachtoffer mee was... kon zichzelf in veiligheid brengen en belde het alarmnummer. Omdat de man de exacte locatie niet kon aangeven... werd een grote zoekactie op touw gezet. Reddingswerkers vonden hem bovenop de berg. De moslimbroeders in Egypte hebben opgeroepen tot nieuwe protesten. Ze hebben deze dag uitgeroepen tot vrijdag van woede. Correspondent Sander van Hoorn.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 De topman van BlackBerry krijgt miljoenen mee als het telefoonbedrijf wordt verkocht en hij dan niet mag blijven zitten. Thorstein Heins strijkt in dat geval 55 miljoen dollar op. Als het bedrijf niet wordt verkocht, maar hij wel moet vertrekken, krijgt hij 22 miljoen. Dat staat in de verklaring van het bedrijf die door de aandeelhouders is goedgekeurd. BlackBerry maakte deze week bekend dat het een overnamekandidaat of een partner zoekt om beter te kunnen concurreren.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 Er worden meer auto's gestolen, vooral de Volkswagen Golf is populair bij dieven en van nieuwe auto's is de Lexus populair. Eerst was de startonderbreker nog een handig middel tegen dieven, maar die kan tegenwoordig makkelijk worden gekraakt en daarom adviseert de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit om bijvoorbeeld weer een ouderwet stuurslot te gebruiken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 Op de WK-Atletiek heeft de Nederlandse sprinter Jorandi Martina... zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de 200 meter. Martina eindigde in zijn serie als tweede in 2037. Alleen de Zuid-Afrikaan Joe Bodwana was sneller met 2017. De eerste drie in de series gaan rechtstreeks door... naar de halve finales die vanavond worden gelopen. En het weer nog flink wat zon. Maximaal 21 graden op de Wadden tot 28 in het Zuidoosten. Later in de middag en avond meer bewolking en kans op een bui. Morgen droog en geregeld zon. 20 tot 25 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit John Sahoka. Met een op aan 15 Europoort richting Rittenkerk. Daar staat Spijken Spijkenisse en Hoogvliet 2 kilometer. De Hoogvliet staat een caravan met een klopband. En die blokkeert daar de rechterrijstrook. rijstrook zometeen in Goedemorgen Nederland, nieuwe manieren om je huis te verkopen. Op internet, via een veiling, bij afslag. Blijf luisteren. E-matching. Online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Willem, de ouders van Christian. Christian uit de Ballenbak halen. Christian vraagt de andere kinderen toegangsgeld. En dat is niet toegestaan.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 Beleg of spaar voor je oude dag? Nieuw, je huis verkopen via veiling bij afslag. En het ochtendtumeur van Tom Kas. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. We zijn een voorzichtig volkje en sparen zit in ons bloed. En daar is niets mis mee, zolang je niet spaart uit angst. Dat zegt Peter ja. Verhaar, oprichter van de Alex Beleggingsbank... en financieel commentator. En vanmorgen te gast bij ons in de studio. Voordat we wel? over al het beleggen gaan praten. We hadden ja. het net tijdens de deels over dat bericht... Van over Blackberry. De, over Blackberry. Wat, ja. is, wat is dat? Het, ja. Hij krijgt 22 miljoen als hij blijft. Ja, en, en als hij weggaat... Nee, nee, krijgt 55 maar, miljoen als hij blijft. Of andersom. Maar in beide gevallen is het natuurlijk een waanzinnig bedrag... Voor een, voor een bedrijf dat echt volledig de boot gemist heeft. Ik bedoel, Blackberry was een aantal jaren geleden echt HET... De echt de smartphone die je moest hebben. Goed beveiligd, werd ook door de Amerikaanse overheid in het leger gebruikt. Hij heeft volledig de boot gemist met de, de, de, de Apple Mania. En staat nu eigenlijk op het randje van de afgrond. Vorige week hebben ze gezegd, we gaan het bedrijf maar verkopen. Ja. Of laten we eerlijk zijn, wie wil het kopen? En dat topman gaat weer weg. Maar heeft u, uh, want u bent... Amerikaanse mentaliteit? Ja, maar u loopt toch heel lang mee hè, in de fin ja, financiële wereld. Nu praat ook met al die mensen. Ja. Wat gebeurt er in die bestuurskamers... dat er met droge ogen door zes mannen achter zo'n tafel wordt gezegd... Oh, oké, okay, dan gaan we nou, 55 miljoen geven. Je moet goed onderscheid maken tussen de anglo-saxische cultuur... en de Europese cultuur. En dat, uh, ik zit zelf, schrijf zelf veel wat bankwezen. En ook daar zie je enorme verschillen tussen de banken in Engeland... En Amerika en Europese banken. Maar toch, het in gaat die... in beide gevallen om heel veel geld. Ja, hè, wat maar het, wij gaat, die... het gaat in de Europese dimensies om veel lagere bedragen. Daar worden dit soort, daar worden dit soort zeg maar, bonussen niet uitgekeerd. Het zit hem in die aandeelhoudersmentaliteit. Het zit hem in. Iedereen recht voor de sterkste. Iedereen voor zich. Weinig... Ja, maar de psychologie vind ik interessant. Ja, maar de... zitten Die ja, mannen ja, maar... Die moeten elkaar toch gewoon ook recht in de ogen kijken? dan, zeggen... Ja, maar goed, die zeggen van... Je hebt hem eenmaal... Je, je hebt het, uh... Dat is afgesproken dat ooit. Is af... Nou, ik weet niet eens of het, al het, of het al het afgesproken is. Maar het zit in die... Het is gewoon keihard onderhandelen. En ze willen vaak ook niet uh, dat, dat het gebeurt... iemand weggaat met een slechte naam. Dat die vuile was buiten hangt. Dus, maar ze durven dan, dan, dan niet het... te zeggen van... Dat ben je eigenlijk niet tevreden met 2 miljoen? Nee, oh nee, uitgesloten. Uitgesloten dat, dat, soort, uh, dat het gesprek... Maar ze hebben plaats. al Want, miljoenen op hun... Maar houd er maar rekening: de, de mensen die die beloningen uitkeren, die zitten vaak. Die denken, ja, over een paar jaar zit ik in dezelfde situatie en dan wil ik het ook krijgen. Dus kritiek is vaak heel moeilijk. Dat sowieso is. Kritiek in een bestuurskamer en zeker kritiek in een bestuur bij een bank, verschrikkelijk moeilijk. Maar voor en beleggers ik, is dat toch ook een, een ja, oor in het oog, dit soort gedrag? Ja, dit is voor, maar dit zullen beleggers ook helemaal niet accepteren. Die zullen zeggen van, kom op, je hebt dit bedrijf eigenlijk... de koers is bijna gedecimeerd. Dus, en dan toch zo'n groot bedrag. Die beleggers zullen dat gaat niet accepteren. Maar in de dimensies in de, de Verenigde staten... waar beleggen heel anders toe gaat dan in, zeg maar in, het, op, in Europa... wordt het toch makkelijker geaccepteerd, dit soort, uh, dit soort zaken. Op het moment dat je dus bij zo'n groot bedrijf binnenkomt, ben je eigenlijk ja. al binnen. Op het moment dat je je handtekening zet, en dan moet je nog beginnen. Precies, maar dan, maar dan is dan mag ik nog één keer zeggen, legitimatie. Dus ja, We hebben een hele lange tijd, heb je keihard moeten werken om die top te bereiken. Je hebt grote risico's gelopen. De meesten overleven het ook niet. Die vallen af ergens en die krijgen dit niet. En dan is het eigenlijk een soort beloning voor degene die uiteindelijk de top van die apenrots heeft bereikt. Die krijgt dan het grote bedrag. 1999. Toch heeft dat... u de Alex Beleggingsbank opgericht. Ja. Waarom? Oh, de reden was dat ik zeer ontevreden was... met de wijze waarop toen de grote banken omgingen met hun klanten. En uh, eerlijk gezegd... Toen al. Toen al. En eerlijk gezegd, ik ben nog steeds zwaar ontevreden... hoe de grote banken omgaan met hun klanten. Maar toen dacht ik, ja, ik was zelf privéklant. Ik was zelf belegger. Ik ben opgevoed in het beleggersvak. Ik ben eigenlijk in 1980 bij Amron gaan werken, in die beleggingsafdeling. Als geschiedenisstudent? Uh, ik wa ik uh, was geschiedenis. Ik werd afgestudeerd docent. En ik kom uit de tijd van de echte grote crisis van de jaren 80. Maar u dacht, met geschiedenis valt geen geld nou, dat machine, was, of? Er was toen echt veel werkeloosheid. Ik kreeg geen baan. Ik dacht, dan, dan ga je maar doorstuderen. Ik ben toen economie gaan studeren. Ja. En uiteindelijk kwam ik toen mijn eerste baan. Net zeg maar in de tijd dat Lubbers aan de macht kwam. En dat wat meer wat ander elan in Nederland kwam. En ik kreeg een baan. Maar meteen in het beleggersvak ben er nooit uit geweest. Maar ik was eigenlijk zeer ontevreden hoe ik met mijn klanten omging. Want waar, waar ging het dan mis? Ik was nou, een klant van u bijvoorbeeld. Wat ging er nou, dan mis tussen u en mij? Eigen gewin, bank voorop. U uh, moest eigenlijk aan mij gewoon heel veel geld verdienen. En nou, dat laat was het. Precies, het gewoon zo zeggen. De winstmaximalisatie van de bank stond hoger dan... Zeg maar, nou, het okay. beste ik, doen uh, voor de klant. Dus, dus dat, had, e ik had 10.000 euro bijvoorbeeld. En dat, ja. dan ging ik met u bellen. En hoe ging u dan nou, aan mij geld verdienen? In die tijd kon, kreeg je met 10.000 euro, kwam je, okay. kreeg je mij ineens te spreken. 100.000 100.000 nee, 100 euro. Maar hoe je. ging u dan aan mij geld verdienen? Nou ja, wat je probeerde in die tijd is natuurlijk zoveel mogelijk... dat u zoveel mogelijk transacties ging doen. Want daar verdient Want daar de bank. Want daar geld. Er. Elke transactie, in het effectenbedrijf is elke transactie, is geld... Dus ook mij verleiden tot verkopen of kopen op momenten absoluut, dat het helemaal niet zo relevant is. Absoluut verleiden tot kopen en verkopen. En daar had u een ja, goede babbel bij? En daar moet je een goede babbel bij hebben. En ik vond dat, maar ik, ik behandelde toen met name de hele grote klanten. Dus de pensioenfondsen en die echt. Heel veel miljoenen, precies honderden miljoen euro's. Ja, dat was eigenlijk een, die, een wereldje apart. Maar als particulier kreeg je eigenlijk nauwelijks de kans om te beleggen voor jezelf. De provisies waren echt verschrikkelijk hoog. Waardoor je, eigenlijk al zou je zelfs rendement maken in die tijd... je ja, had een goede keuze, je kocht iets op, zeg maar... Ik zei koninklijke olie op 20, en je verkocht het op 28, mooie winst gemaakt. Maar de profities van de bank waren destijds zo hoog, dat er van die winst niks overbleef. Maar waarom, nou. waarom besloot u dan niet om gewoon voor de klas te gaan staan als geschiedenisleraar in 1999? Ja, Weg van die financiële nee, wereld, was, die blijkbaar ik, niet zo... Ik was gegrepen door die financiële wereld. Dat is, uh, ik kan dat, en, en daar schaam ik me ook niet voor, nog steeds zeg ik van, ik, ben, ik vind het een fascinerend... Uh, welke rol banken spelen in de maatschappij. Maar even dus, heel eerlijk, dus was geld had... verdienen voor u ook een ja, motief? Goed, goed, goed geld verdienen? Ja, zeker. zeker. En dat is, maar da daar maar, hoef je ook niet voor te schamen? Maar, als je... ik, maar ik, daar, daar schaam ik me ook niet voor. Nee. Maar ik durf ook te zeggen dat als ik als geschiedenisleraar toen een baan had gekregen, dan was ik absoluut onderwijs ingegaan... en was ik daar ook zeer gelukkig geworden. Waarschijnlijk met minder geld, maar zeker even Maar het werd dat... dus een beleggingsbank. Hoe gemakkelijk ging dat om zo'n beleggingsbank te beginnen? Dat was heel moeilijk. Dat heb ik ook niet op eigen kracht uh, kunnen doen. En dat is nog steeds een van de grote problemen nu. Nog steeds, als ik nu een nieuwe bank zou beginnen, zou het me ook nog niet lukken. Uh, de Nederlandse bank is erg streng als het gaat om nieuwe toetreders. Dat is ook goed. Dat lijkt goed. Dat lijkt goed. Uh, omdat je dan bescherming. Om te zeggen, ja, je, moet, je moet goed management hebben, je moet een stevige bank hebben. Mensen moeten je kunnen vertrouwen. Maar als het betekent dat er nooit eens een nieuwe bank komt... dan krijg je wat ik toch gewoon noem Intelt. En Intelt levert niet de beste prijs voor de consument op. En dat zie je hier in Nederland. We hebben eigenlijk nog maar drie banken over. SNS is eigenlijk ook afgevallen. En die drie banken, dat stond vanmorgen nog even in het Financiële Dagblad... die zorgen er netjes voor dat die hypotheektarieven niet zullen dalen... en dat ja, die spaartarieven niet zullen, hè? Hè? zullen stijgen. Dus concurrentie is gewoon heel lastig in Nederland. En ik kom toen in 1999 niet... Zelf starten. Dus ik heb, uh, ik heb het moeten doen met steun van Egon. Die waren bereid het beginkapitaal neer te, neer te leggen. Uh, ons wel volledig vrijgelaten. Ik heb het niet zelf gedaan, maar samen met René Freitens. We waren uh, we, we met het team samen, een duo. Uh, die hebben het geld neergeteld, maar ons wel helemaal vrijgelaten. En ze zeiden ook: van, ga nou, ga die bestaande banken nou maar aanpakken. En dat is echt. En dat, is succesvol geweest. Maar door, ook vooral door u richten zich ook op de particulier. Dus wij richten al, ons alleen op de Terwijl De Nederlander helemaal niet zo'n belegger. Nee, was en is. Nee, zeker. En de belegger, nee, Er waren ook nooit het idee dat wij de Nederlanders van, allemaal van sparen naar belegger zouden kunnen krijgen. Want zoals u in de inleiding al zei: Nederlanders is een spaarland. Ja, is dat inderdaad, dat zit echt in onze Dat zit in aard. onze genen. Wij zijn wars van risico's. Nou, en, en we weten dat de overheid het allemaal voor ons goed en heeft, wat we niet heeft precies geregeld. En wat we ons niet realiseren is dat elke Nederlander is een belegger. Alleen via het via de, via de gedwongen beleggingen, via de ja. pensioenen. En dus is er ook weinig reden, als ik het echt macro-economisch bekijk... weinig reden voor een Nederlander om nog een keer zelf te gaan beleggen... als je het al via een pensioenfonds doet. Dus wat was uw verleidingsmechanisme om die particulier wel... Service, service en nog een service. Ja, als... ook om mensen dus te overtuigen van je moet wel gaan beleggen. Want dat is belangrijk voor wat? Het is toch goed geregeld. Als je, nou, je zet een beetje geld weg op een spaarrekening. Daar koop je die nou, nieuwe auto of die ja. nieuwe wasmachine voor. Maar, en de pensioen is al geregeld. Er waren dus twee groepen waar we ons eigenlijk op richten: dat waren de mensen die niet in een pensioenfonds zitten. Dat zijn ja, nog ook, zelfstandigen. Ook, dat zijn er heel veel en ook nog steeds heel veel. Dat worden ook, er steeds meer, ZZP'ers. Dat worden er steeds meer. Maar dat zijn er altijd ook ondernemers die hun eigen bedrijf hebben. Die zitten vaak ook niet in een pensioenfonds. Die hebben vaak hun eigen pensioenfonds. En dat moeten ze dus zelf beleggen. Dus we richten ons vooral op mensen die uh, nog niet in een pensioenfonds zaten. Of we zeiden tegen mensen, ja, als je wat geld over hebt... en je wilt toch iets bereiken, ja, dan is sparen vaak niet voldoende. Zelfs niet in die tijd waren de spaartarieven overigens hoger dan ze nu zijn. Maar zelfs dan was sparen vaak niet voldoende... om dat doel wat je voor ogen had, te bereiken. Dus dan moest je wel gaan beleggen. En daar, we waren de eerste die particulieren echt in staat stelden... tegen echt aantrekkelijke tarieven... Uh, ja, te kunnen gaan beleggen. Nou, maar ga maar even... dat was niet de kracht van het bedrijf. hoor. De kracht van het bedrijf was toch echt dat wij zeiden... die klant, eindelijk is die klant centraal. Die had niet het gevoel dat de bank Ja, oké, okay, dan ga ik toch even iets, ja? iets cynisch ja, uh, opmerken. De, want eigenlijk zegt u een beetje... u had een gat in de markt gevonden... door gewoon ook heel goed geld te verdienen... aan die onvrede van klanten klinkt. bij de andere banken. Absoluut, dus het was maar ook er niet is... allemaal maar alleen maar is... voor de goedheid van de oh, mensen. Nee, maar ik, ik, ik denk dat ik. Ik heb nooit onder stoel of banken gesto uh, gestoken. En ik, dat wij ook geld moesten verdienen. We waren bedrijven, we waren ondernemers. Natuurlijk moet je geld verdienen. Uh, elke bank moet geld verdienen. Maar het gaat erom: wat staat nou voorop? Winstmaximalisatie voor de bank? Of zorgen dat de klant een product krijgt wat hij begrijpt en wat betaalbaar is? En onze stelling was: als we dat doen. Als klanten zeggen, hey, we hebben, dit is eigenlijk een bank die het op een andere manier doet... dan krijgen we genoeg klanten om, dat wij er ook nog een mooie boterham aan verdienen. Wat is het advies nu aan, aan mensen? Ga vooral de, de, de, de markt weer op. Want het gaat heel erg goed met de beurzen op het moment. Het gaat redelijk goed met de beurzen. Nou, het gaat er, nou ja, we staan... Ja, records, maar de Dow Jones heeft al lang het all-time high bereikt. Hè. Ja. Dus die Amerikaanse economie die zie je echt aantrekken. Nederland staat met haar... De ah, ah, Ajax dat toch pas ook kunnen hoger? Nou, 375, hogen. maar hij is ooit 700 geweest. Okay, dus we staan okay. in die zin nog ver onder het hoogtepunt. Het is ook niet gek als je kijkt dat de Europese economie... het gewoon veel slechter doet dan die Amerikaanse economie. Maar we doen het goed, we zijn tevreden. Uh, maar als je zegt, wat moet je nu gaan doen? Kijk vooral eerst... Wat wil je bereiken? Ga niet, ga niet zomaar... Ieder mens bereiken. heeft dezelfde wens. Je wil eigenlijk na je pensioen Precies. aardig kunnen doorleven op hetzelfde niveau. Nou, ja. Stel dat je dat niet via je pensioenfonds hebt ja. opgebouwd. Nou, dan wat, zijn je... dan de, wat zijn dan de. Want de nou, overheid doet het dus niet allemaal meer voor. Ja, nou, ik, ik denk dat je op moet gaan voorbereiden dat de overheid zich steeds meer gaat terugtrekken. Dus dat, dat, dat doen je, ze al een uh, beetje door die uh, pensioenpremies. Door zo, door die pensioenpremie. Maar ook in de zorg zullen je het in de komende jaren echt gaan zien. Je zult steeds meer zelf moeten gaan betalen. De overheid is er niet meer voor. Dus je dus. moet geld op je rekening hebben staan? Ja, je moet geld. Dus je moet gaan sparen of gaan beleggen. Uh, dat, ja, of niet? dat klinkt in deze tijd ja. raar, want iedereen roept... Ja, het consumentenvertrouwen van een Nederlander is een dieptepunt bereikt. Iedereen spaart. Slecht voor de economie, We moeten juist uitgeven. Ja, en mijn ik bank die, die vertelt vol trots... je kunt bij mij 1,25% geld ja, krijgen op ja, je sparen. Daar heb je dus niets aan. Dus, maar je moet eerst de vraag zeggen, wil je sparen of beleggen? Als je zegt, ik wil dat doen... Sparen levert op dit moment gewoon echt te weinig op. Maar uh, beleggen vinden we gevaarlijk. Maar en beleggen zerecht. vinden we gevaarlijk, ja. Dus ik kan nooit voor iemand zeggen wat hij zou moeten doen. Je moet goed voor je, je, je achterhoofd houden van... Uh, be, wil ik het zelf doen of doe ik het, laat ik het, besteed ik het uit? Dat is een keuze die iedereen privé moet maken. Uh, als je het zelf ja, maar doen... Maar we zijn onzeker geworden, dat is het probleem. Ja, we dachten het allemaal onder ja, controle. De banken waren betrouwbaar, de ja. overheid was betrouwbaar. Ja. En die zekerheden zijn weggevallen. Nou, de zekerheid die vooral is weggevallen is dat de huizenprijzen automatisch Ook. stegen En daar voelen we ons rijk door. En nu, nu die huizenprijzen dalen, voelen we ons eigenlijk weer armer worden. En dat geeft, dat geeft vooral de enorme onzekerheid. Maar bereid je, als, als ik tegen consumenten nu zou, zou praten... bereid je voor een tijd dat de overheid het niet meer voor je doet... dat je je eigen zaakjes moet regelen... Dus Zorg ervoor dat je voldoende geld op je rekening gaat. Ja, maar u geeft mij nu weer het derde advies. In de zin van één, dus op het sparen, beleggen. Mark Rutte zegt: geef je geld uit. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is het, ja, dat is het grote dilemma. Macroeconomisch is het niet goed dat we met z'n allen sparen. Want we moeten consumeren. Want dat is echt dat we geld uitgeven. Doen. Maar als ik tegen mensen kijk, heel goed naar je privé situatie. Uh, Zorg ervoor op. dat je gaat sparen. Daarvoor zei ik ook wat u ook in uw in, in intro zei angst sparen moeten we niet hebben. Je moet sparen omdat je weet dat je een goede oude dag wilt hebben. En je hebt het gevoel dat het pensioen wat je toen hebt opgebouwd... dat het onvoldoende is. Daar moet je gaan bijsparen. Wat we op dit moment vooral doen, is angst sparen. We zijn gewoon bang voor de toekomst. Weet je het gek? De overheid geeft ons heel weinig uh, steun... waar we de komende jaren naartoe gaan. Je weet niet of je volgende week nog een baan hebt. Je hebt geen idee of de kinderbijzicht nog bestaat. Je weet niet of de huren niet sterk omhoog gaan. Dus, maar dan moeten we met z'n tweeën toch eigenlijk gewoon heel zonder zijn. Uh, er is geen uitweg op deze manier. Het nou, is de, een vicieuze cirkel. Nou, de uitleg ligt... Ik vind dat, dat onze overheid... moet gewoon echt duidelijkheid geven. Echt dat, en dat, dat klinkt zo makkelijk... maar dat betekent niet dat je elke drie maanden... met een nieuw plan moet komen. Kijk naar de hypotheekrenteaftrek. Uh, mijn stelling is... zolang je niet weet wat de boodschap is... ben je onzeker. Op het moment dat je weet... Wat het is, ook al is het een slechte boodschap... leg je ermee neer, pas je je sit uh, financiële situatie erop aan... en handel je daarna. Dus geef duidelijkheid. Wat gaan we de komende jaren doen? Pakt structurele problemen aan. Misschien zit Mark Rutte in de auto en luistert u. Lu nou, luistert u gewoon het. mee. Ik hoop um, het. U bent met pensioen, hè? Ik ben feitelijk met pensioen gegaan. Ja. De Alex bank is verkocht. De, de, de, verkocht door de, de Rabo-Walmans, aanhouder. Die heeft ons verkocht aan de grote concurrent. Ik ging. Dus ik stond. Uh, ja, dan weet dan, je. U, u bent veel te jong voor pensioen. Net als die meneer dus... van Blackberry. Zeiden ze ook tegen mij: van ja, je zal iets anders moeten gaan doen. Ik kreeg alleen niet dat. Ik kreeg nou, alleen. U niet genoeg. Maar ik ben uh, U kunt ervan leven. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is. Uh, Goed, nou, uh, ja, uh, dank u uh, wel. We hebben weer wat geleerd, alleen het blijft voor ons allemaal verwarrend. Want wat ik ook al zei. Ik heb deze hele week allemaal economen aan tafel. en de een zegt dit en de ander zegt dat. Ja, dat is een kenmerk van. van ja, dat, is... E dat is een kenmerk van economen. Maar belangrijk is dat, uh, dat mensen. Ja, je, je, je, je zou. De overheid zal ons moet duidelijk moeten maken waar we met het land naartoe gaan. En, nou, we zijn, en, als, zijn en, ik, en ik garandeer u, als, da, als, als dat eenmaal gebeurt... dan zullen mensen echt weer, ook weer gaan uitgeven. Volgens mij en, is vandaag het eerste dus. kabinetsberaad weer. Nou, ik na, hoop dat ze dus dat, dat besluit zullen gaan, gaan nemen. Uh, ja, uh, Peter Vaar, oprichter dus van de Alex Beleggingsbank. Vanmorgen hier te gast, dank u wel. Zometeen je huis verkopen via een veiling bij afslag. Maar nu eerst het ochtendhumeur van Tomkas. Ik weet niet hoe het met jullie zat... maar ik heb vorige week mijn noodpakket weer van stal gehaald. Waarschuwingsfluitje getest, knijpkat geolied... en de waterdicht verpakte lucifers vervangen. Want je loopt na een jaar of vijf toch risico... dat zo'n verpakking niet meer 100% dampdicht is. Hè? Maar jongens, jongens, wat zat de angst er weer goed in, zeg. En dat terwijl Obama dit voorjaar nog zei dat Al-Qaeda een schaduw van zichzelf was geworden... en dat de leiding van de terreurorganisatie was gedecimeerd. Dus wie zag nou aankomen dat we de afgelopen week op het hoogste dreigingsniveau sinds 9-11 zouden zitten? De Amerikanen dus in ieder geval niet. Sinds ze daar ieder mailtje dat we versturen zitten mee te lezen... ging ik er min of meer vanuit dat onze veiligheid was gegarandeerd... Dat was, als ik me goed herinner, ook de officiële reden... voordat onze persoonsgegevens in de totale uitverkoop zijn gezet. Maar dat heeft dus niet gewerkt. Helaas, pindakaas. Wat we wel weten is dat de terroristen... dom genoeg via hetzelfde kanaal als waarlangs ze zijn betrapt... opnieuw met elkaar hebben gebeld en gemaild... om de hele handel af in plaats van op te blazen. Want zondag was de complete terreurdreiging... alweer als sneeuw voor de zon verdwenen. Ja, gek eigenlijk. Misschien dat de terroristen uit principe op zondag niet werken, net als de Veluwe, zeg maar. Of dat ze er uiteindelijk zelf ook achter zijn gekomen dat ze ons meer schade toebrengen door elkaar lukraak wat lulkoek te sms'en dan met explosieven te gaan lopen rommelen. Maar ik gok er toch eerder op dat de Amerikanen dit hele akavietje uit hun grote duim hebben gezogen een beetje in verlegenheid gebracht door de laatste onthullingen... en om maar aan te tonen dat het toch echt heel dringend nodig is... om de hele Duvel en zijn oude moer permanent af te luisteren. Hoewel dat volgens mij een denkfoutje is. Want als je op het punt bent gekomen dat iedereen wordt afgeluisterd... dan valt er eigenlijk niks meer af te luisteren. Ja, je kunt afluisteren tot je non zweegt, maar je wordt er niks wijzer van... want de afgeluisterde weet inmiddels ook dat hij wordt afgeluisterd... en zit waarschijnlijk gewoon de Donald Duck voor te lezen... Met andere woorden, we weten nu eigenlijk evenveel... als toen er nog niemand werd afgeluisterd. Lekker rustig, toch? Op die manier hebben we in Irak al een keer de hele zandbakkom gespit... op zoek naar kernwapens. Die bleken trouwens op vliegbasis Volkel te liggen. En dat zei Tom Kas. Maandag het ochtendhumeur van Hans Bem. <middels> ja. You're not the type, type of girl to remain with the guy, with the guy shot.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 By me door Andy Grammer op elke dag goedkoper.nl staan huizen te koop die elke 24 uur een vast bedrag in prijs dalen. Potentiële kopers kunnen dus wachten totdat de prijs is gedaald naar een aantrekkelijk niveau en dan toeslaan. Makelaar Edwin Brokhoff, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de initiatiefnemer voor deze website, Ja. Uh, het initiatief is twee maanden geleden gestart. Begrijp ik hoe gaat dat? Uh, het opstarten, ja, hoe is het een succes? Verkoopt u huizen. Ja, we hebben uh, nu een kleine 60 uh, woningen aangemeld samen via verschillende makelaars en corporaties op onze site. En we hebben de, de eerste twee maanden al 15 woningen verkocht. Daar zijn we heel blij mee. Even voor uh, het, het uitleggen. Je zet je huis dus te koop via deze website voor een bepaald bedrag... en dan is het gewoon wachten totdat iemand toeslaat. Ja, nou eigenlijk zet je je huis gewoon te koop via je eigen makelaar... en via uh, de aanmelding op Funda. Die wordt gekoppeld met onze site. En dat begint bijvoorbeeld met een vraagprijs... Elke dag verlagen we dat een stukje, um, totdat je bij de bodemprijs komt... die de verkoper natuurlijk zelf kiest. Maar die moet wel onder de getaxeerde marktwaarde liggen. Maar, en wat, maar hoe werkt het voor mij dan als koper? Um, je, nou, je, je ziet een leuke woning, daar begint het altijd ja. mee. Uh, en je moet wat mij betreft ook rustig de tijd hebben om die woning te bekijken. Het is al crisis, er is zat aanbod. Dus uh, je gaat die woning bekijken, je kan een keer terugkomen... je kan naar de bank om te overleggen of je het kan betalen. En op het moment dat je dat allemaal op een rij hebt... Uh, nadert die woning vanzelf de buurt van de marktwaarde. Dus je, zelf, je ziet staan. die woning bijvoorbeeld voor 250.000 euro staan... Ja. en je denkt bij jezelf, uh, ik ben bezig kijken... ik wil er een 2 ton voor gaan uh, bieden maximaal... dan wacht je gewoon totdat die op 2 ton staat en dan zeg je... Ik koop. Precies, je klikt op een, uh, op, op, op een button, je vult je gegevens in... en dan wordt de link gelegd tussen de koper en de verkoper. En dan zit je er ook aan vast op het moment dat je gedachteloos... Uh, met twee glaasjes te veel, samen om 11 <laughs> uur hebt gedacht... ik doe het gewoon? Nou ja, als je daarna nog steeds blij bent dan wel, maar ja. je, je, ko je koopt met uh, de normale voorbouw. Je hebt altijd je drie dagen bedenktijd, maar je hebt ook een normaal voorbehoud voor financiering, bouwkundige keuring, uh, wat je ook wil. Uh, dat is gewoon mogelijk net als bij een normale verkoop. Uh, en dat is juist wat ik anders wilde doen dan een normale veiling, waar je er wel direct aan vastzit. Ja, u, u bent uh, een gefrustreerde makelaar en dat bedoel ik dan uh, qua werk. Uh, u, u verkoopt gewoon te weinig uh, huizen. En is dit nu de manier waar de markt uh, mee loskomt? Nou, ik zocht naar twee dingen. Ik wilde kopers weer, uh, het weer spannend maken om een, om een huis te kopen. Uh, die spanning is begrijpelijke wijze helemaal weg. Maar tegelijkertijd wil ik verkopers ook um, bewust maken... dat hun oude wenswaarden, dat we die moeten loslaten. Nou, waar die twee elkaar ontmoeten, met je heel veel publiciteit aan zo'n huis geeft... volgens mij ontmoet je elkaar daar op de werkelijke marktwaarde en de verkoop tot nu toe, die uh, bewijzen dat ook. Meneer Brokhoff, dank u wel.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 Goedemorgen Wouter. Uh, het is, uh, de, zijn de dagen van herdenkingen. Gisteren bij het Indiemonument in Den Haag werd het eind van de Tweede Wereldoorlog uh, herdacht. En morgen is het Indonesië iets heel anders aan de hand. Dan vieren ze daar het uitroepen van de onafhankelijkheid. Dat doet ons denken aan de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. voormalige kolonie. Waar eh, nog steeds oude wonden bestaan. Eh, pas geleden nog zijn er weduwen van Sulawesi eh, geweest die een schadevergoeding hebben gekregen. Naar aanleiding van de politionele acties. Wij gaan eh, daar onder andere met Nico Schulte Noordhold, antropoloog en groot kenner van Indonesië. Over praten. In heemsteden, in de bus van lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten. De kist met het stoffelijk overschot van Prins Frieso is aangekomen in Lage Vuurse. Daar wordt hij vanmiddag in besloten kring begraven. Het dorp tussen Hilversum en Baren maakt zich op voor de uitvaart. De wegen zijn afgezet en publiek wordt op afstand gehouden. Er is veel politie aanwezig. In Egypte wordt rekening gehouden met nieuwe geweldsuitbarstingen. In het land zijn vandaag op tal van plaatsen grote demonstraties. Leiders van de moslimbroederschap hebben opgeroepen tot protestmarsen na het vrijdaggebed. Op wat zij de dag van de woede noemden. Noemen en de regering heeft al aangekondigd dat met scherp wordt geschoten als de politie of overheidsgebouwen worden aangevallen. In Montenegro is een Nederlandse bergbeklimmer verongelukt. De man viel van de berg door Mitor en stortte in een ravijn. Een andere Nederlander die bij het slachtoffer was... kon zichzelf in veiligheid brengen en is door hulpdiensten van de berg gehaald. En er worden meer nieuwere auto's gestolen. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna 12 meer... dan in de eerste helft van vorig jaar. Blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. In totaal werden er in het eerste half jaar ruim 5700 auto's gestolen. Bijna 3 meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit John Sahoka met een file op de A15-Europoort richting Rotterdam. Daar staat bij Spijkenisse 2 kilometer. Er stond een caravan met een klapband. Probleem is verholpen en alle rijstoken zijn weer open. En de brandweer heeft het treinverkeer van en naar Roosendaal stilgelegd... vanwege een brandmelding en de vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Nu op Radio 1, Jeroen Wiedaert vanuit Heemstede. Dit is Radio 1... NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen. De bus staat in Heemstede bij uh, de bibliotheek. Mooi ja, een 30 gebouw, zwaar baksteen, groot kloekgebouw. Ik dacht toen ik dat zag, van, die zou zomaar nog kunnen zijn neergezet in Surabaya of... Misschien wel in Bandung. Want dat soort architectuur, Hollandse architectuur... is nog uh, op grote schaal te zien in genoemde plaatsen. Niet waar, meneer Nico schulten Nordholt? Nou ja... Uh is te zien, maar als u zegt grote plaatsen, helaas veel minder dan er was. Er is veel uh, afgebroken. Er zijn ook veel gevels vervangen met marmeren, moderne gevels en zo. Maar inderdaad, in Bandung uh, zijn ze nog trots op de architectuur uit de Nederlandse tijd. En bepaalde wijken in Samarang en Surabaya, ja. Maar Jakarta, uh, het oude Menteng, waar uh, vroeger de gebouwen, daar zijn de meeste huizen verbouwd, zodat ze moeilijk te herkennen zijn. Ik was er in 2007 voor reportages voor de NOS-radio... over de politionele acties. He, toen, symbolische datum, zoveel jaar geleden. In Indonesië noemen ze dat dus de agressie. De agressie. Ja. Die volgde op de proclamatie. Ja. En die proclamatie wordt morgen weer opnieuw herdacht. De proclamatie van Sukarno en Hatta. Ja. Dat ze zich eindelijk losmaakten van de kolonie. Zwaar tegen de zin van Den Haag. Want die begonnen toen... die eerste militaire oorlogsactie. Want well, dat was het. Operatie Product. Hij heette niet voor niets Product. Want het ging om de productie... Om de productie van Indonesië. Ja, het interessante is natuurlijk dat... Uh, die uh, proclamatie uitgeroepen werd op 17 augustus. Dus twee dagen inderdaad... na de capitulatie van Japan. En dat Nederland daardoor... totaal overrompeld werd... Nederlanders zaten of nog daar in Jappenkamp. En de regering in Londen had zich totaal niet voorbereid... op een mogelijke onafhankelijkheidsbeweging. En toen was het uh, kolonie of Indonesië verloren, rampspoed geboren. Ja. Er was ja. enige actie nodig. En de gevolgen daarvan zijn nog altijd duidelijk. Ik had het net al over de weduwen van Sulawesi... die schadevergoeding hebben gekregen... Uh, nadat hun mannen standrechtelijk waren geëxecuteerd toen. Het was gewoon oorlogsmisdaad. Uh, eerder gebeurde dat met de weduwe van Rawagadee. Ik was daar toen ook in ja. 2007. Ja. Met mijn goede gids Salam... Um, um, Rus, Rus die hoes zijn, en ik verbaasde me daar ten eerste over ja, de kleinheid, de compactheid en de armoedigheid van dat dorp, en om dan een heel modern groot graf-eerveld te zien van al die mannen die toen in eh, dat uh, spoorwegtracé zijn neergezet en neergemaaid. Uh, dit zijn de dingen die wij horen in Nederland. Maar veel minder bekend is hoe het zit met zoveel jaar later... met de betrekkingen tussen Nederland en de voormalige kolonie. Over die twee dingen gaat het dit half uur. Uh, meneer Schulte-Northold, even heel kort. Hoe is het met die betrekkingen? Nou, voor, vanuit het uh, oogpunt van de bevolking... in Indonesië leeft Nederland eigenlijk niet meer. Men is nu helemaal gericht op Azië, de grote buren India, China... Uh, ze volgen het voetbal. Dus Van Gaal is de uiterst populair. Oranje was er pas geleden. Oranje daardoor, ja. Maar uh, voor de rest uh, zijn wij uit hun uh, gezichtsveld uh, verdwenen. En in Nederland uh, hebben wij natuurlijk een grote bevolkingsgroep. die bloedbanden en op andere wijze uh, herinneringen aan uh, ouders, grootouders die daar gewerkt Molukkers, hebben. Molukkers. En voormalige twee. Knillers. Twee bevolkingsgroepen: de Molukkers en de Papua's. En dat zijn nog de open wonden in de relatie met Indonesië. Open wonden, maar ook um, mogelijkheden genoeg om nog veel te winnen. Uh, om uh, een inhaalslag te maken in de nieuwe relatie tussen Indonesië en ja, Nederland. Maar daar doet Nederland veel te weinig aan. Gaan we het zo over hebben? Ja. U kunt er ook in ieder geval over meepraten. 081121. 081121. Wat heeft u eigenlijk nog met Indonesië? Bent u misschien ook net zo boos nog als die weduwe in Sulawesi? Heeft u uh, gevoel van onrecht en uh, dat Nederland uh, niet genoeg schade kan vergoeden? 081121 dus. Een hashtag lijn1 is het tweetadres. En mailen kunt u naar lijn 1 ntrnl Hallo, Bandung, ja moeder hier ben ik. Dag liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het oude vrouw, dan zegt ze alleen. Wieteke natuurlijk, Wieteke van Dort met een moderne versie van de oude Willy Derby hit uit die goede oude tijd toen Indonesië nog van ons was. Ja, hallo Bandung, dat kwam over de lange golf, kwam, kwam, kwam dat in Nederland binnen geloof ik, hè? meneer Schulte Noordholt? Via Bandung en de... U moet wel in de microfoon praten. Via Bandung, daar was de radiostation en uh, er werden ook familieberichten uitgezonden en, uh... En dat kon dan in Nederland? Dat werd in Nederland opgevangen, ja. ja. <laughs> ja. Um, u bent geboren op Timor in Indonesië in 1940. Dus en... toen nog Nederlands-Indië in 1940. Ja, het westelijk deel van Timor. En was u er ook toen Nederland daar in, in al dat in tumult terecht kwam? Nee, want in 1947 uh, zijn mijn ouders teruggegaan met hun drie kinderen. Uh, dus ik ben van 40 tot 47 daar geweest. En ik ben in 1969 teruggekeerd om te werken aan de universiteit in Indonesië. Toen was uh, net die tijd dat het begon met de bekentenissen. Het beroemde verhaal ja, van Huting. Dat heb ik Achter nog zelf voor de televisie in januari 1969. Jeffrey Pondaag is um, de aanvoerder van de Stichting Ereschulden. Die zich uh, al jarenlang zo druk maakt uh, over de schadevergoeding voor de weduwe. Een paar jaar geleden um, was het eindelijk zover dat de weduwe van Rabagade recht werd gedaan. Ik zei het al, ik ben daar geweest. Uh, het was in 2007. Die zaak werd opnieuw, dus opnieuw weer aangekaart. Weduwen kwamen naar Nederland en ze hebben uiteindelijk die schadevergoeding gekregen. Nu dus de weduwe van Sulawesi. Jeffrey Ponda, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, maar het is nog niet gedaan. Hoeveel van die zaken heb jij nog onder handen? Nou, allereerst wil ik zeggen dat, ik, uh, dat wij dus uh, niet druk maken... maar dat wij dus de Nederlands volk uh, willen vertellen... hoe de vork in de stoof zit. Omdat uh, de geschiedenis van... Uh, van ons is eigenlijk ook de geschiedenis van Nederland. Maar helaas komt het niet in het, in het onderwijs. En als u vraagt over van hoe, hoe gaat het met uh, de weduwe? Uh, goed, en hoeveel ik nog heb? Nou ja, zoals u weet, uh, dat is, in de zogenaamde, ja, dat woord excessen, dat klopt dat, dat ook niet, want het, het is structureel. Tenminste, dus uit die nota zijn er 76 70, uh, gevallen genoemd. Waarvan nu twee, uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar één, één al, al, al, al klaar, maar de andere die is nog bezig, met is dus de Zuidse En daarnaast hebben we dus uh, uh, plaatsen uh, gevonden waar niet, uh, zeg maar, in de, de nota. De excessennota, leg dat nog eens even duidelijk uit... die is al uh, <laughs> niet van gisteren, maar bestaat al veel langer... is uh, ja. destijds uh, mede op verzoek van de regering uh, gepubliceerd... om na te gaan als een soort van inventarisatie... van uh, wat toch veel meer was dan een pollutionele actie... maar gewoon pure misdaad... Ja, dat is, dat, is, dat is een pure misdaad. Uh, uh, uh, daarnaast is het, is het behalve dat wat dat, zeg maar uh, dat het in de nodig staat, dat het een pure misdaad is. Maar dat de Tweede Kamer wat daar beslist is, is een pure misdaad. En dat, uh, dat, uh, dat het Koningshuis, in dit geval Willemina, uh, die tijd uh, groen licht heeft gegeven. Van die, van die hoek... Van het koningshuis hoorden wij, hoorden wij helemaal niks. Inmiddels, ja, zijn wij, inmiddels zijn wij een stuk verder. We hebben inmiddels koning Willem-Alexander... en oh ja. uh, minister Frans Timmermans... die toch uh, die schadevergoeding en die spijtbetuiging... naar die weduwe van Sulawesi uh, mede heeft begeleid. Ja, kijk, het, het, het lijkt dat erop, is... dat, lijkt erop uh, dat zoveel jaar na de excessen... Er toch um, een beweging naar de goede kant wordt gemaakt... Ja, ja, ik bedoel ik, ik, ik, ik uh, Nederland moet trots zijn dat, er, dat Nederland een, een, een buitenlandse, uh, minister van buitenlandse zaken heeft die eindelijk, uh, uh, zeg maar, uh, een streep onder wil zetten. Maar ja, helaas is, is, is, is die andere partij van, uh, van de premier, uh, ja die liggen daar dwars hè. De VVD. Ja, want, want, want uh, uh, uh, hij zou eigenlijk, uh, dat heeft hij natuurlijk openlijk gezegd uh, in uh, nieuws muziek, dat hij dat persoonlijk wil doen, uh, zijn excuus uh, wil aanbieden. Overigens, uh, uh, dat, dat is ook weer zoiets. Ja, het, is, het is een beetje huigoachtig, vind ik. De ene, de ene keer, keer praten ze over excuus, de andere keer ook, de praat ze ook over spijtbetaling. Nou, dat, is, dat, dat, dat, dat heeft allerlei juridische redenen. Maar er zit dus, en dat zeg jij ook, wel enig schot in. Ik heb hier dus Nico schulte Noordhol die wil reageren. Want die zit dus de hele tijd al nou, heftig te knikken en te schudden. Eh, ik ben het eens met Jeffrey dat in de uh, geschiedenislessen in Nederland... maar zeker ook in Indonesië... aan die relatie te weinig en veel te weinig gedaan wordt. Maar als hij nou koningin Wilhelmina nog opvoert... terwijl toen toch echt Juliana uh, koningin was en uh, die zaak zo uh, presenteert, dan denk ik... Uh, tel uit je winst, zijn stichting Ereschulden krijgt alle krediet... dat ze door aanhoudendheid eindelijk zover zijn gekregen... dat de Nederlandse regering, minister Timmermans... openlijk spreekt over excuses. Dat is voor het eerst. Dat is daarvoor het eerst. was er een grote aarzeling. Ja. Minister Verhagen die ja, kreeg het maar niet uit diplomatieke trot. uitvluchten, maar nu is het dus... Onombonden, gewoon over excuses gesproken. En dat is voor. Jeffrey nog even, Jeffrey Ponda nog even. Ik denk niet dat u dat goed heeft geluisterd. wat, wat, wat uh, meneer Tillemans heeft gezegd, met alle respect. Hij heeft natuurlijk uh, uh, uh, uh, de, de, uh, het woord excuses wel in de mond genomen, maar daarna zegt hij uh, spijt. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, maar luister maar goed. nu gaan we weer zitten ja, haarkloven ja. haar ja, over, maar precies, over maar dat, termen. De, met, met, met dat is nee. nou ja. ja, dat hij dat, dat ik, moet duidelijk zijn. Nou, ik ik maar vind, ik, ik... wij vinden, wij vinden dat, dat de Tweede Kamer nu eindelijk uh, ...een zeg maar moet geven. Hey, ik moet dat de, de, de Tweede Kamer is ook stil. Ik doe CNO, uh, de werkgeversorganisatie is ook stil. De bonden, de werknemersorganisatie, die is ook stil. Maar die hebben toen allemaal mee te maken. Ondertussen, maar, maar ondertussen beweegt zich wel iets. In, ver, in heel vergelijking heel heel heel met tien jaar geleden, ja, Jeffrey oh, Ponda, is er heel, heel, heel, heel wat aan de hand. Timmermans heeft het zelf ook gezegd... De, het verdriet van de vrouwen kan niet worden weggenomen... maar hij hoopt toch dat met die schadevergoeding... toch ook een bijdrage wordt geleverd tot verwerking van het verlies. Jeffrey, blijft hangen. Ik ga met Nico Schulte-Northolt uh, nu toch even door... over wat het betekent. Wat is het grote contrast... Je hebt tussen die oude wonden en de nieuwe betrekkingen... Um, ik heb wel eens gedacht, zou, zijn die schadevergoeding... toch ook niet een soort van investering in uh, die nieuwe betrekkingen? Nee, zo, daar zijn ze te kleinschalig voor. En dat is het denk ik niet. Nee, investeringen in nieuwe betrekkingen zou zijn... als van Nederland uit veel systematischer en op grotere schaal... Uh, met universiteiten wordt samengewerkt. Uh, opleidingen, zodat Indonesische intellectuelen een band blijven houden met Nederland. Dat zijn wij kwijtgeraakt. En daardoor leeft Nederland ook niet meer voort in de Indonesische samenleving. Dat zeg ik, daar is heel veel te winnen. Want Dat is enorm. Bij mijn zoek ja. aan Indonesië ja. toen ben ik ook naar Bogor geweest. De paleizen van Soekarno gezien. Maar ook braakliggende terreinen. Ik denk, hier is heel veel te doen voor Nederlandse landbouw en waterbouwkundigen. Ja. Nou ja, op waterbouwkundig terrein is er inderdaad wel het een en ander... maar er is inderdaad veel meer te doen, ook op het uh, gebied van energie en dergelijke. En uh, het lijkt wel alsof Nederland uh, daar een blinde vlek nu heeft. Peter Heinz, hebben we aan de telefoon vanuit Jakarta, is, uh, is oncoloog, chirurg en is juist een van de mensen, een van de Nederlanders die daar al een aantal jaren bezig is met zijn stichting voor opleiding, in dit geval van verpleegkundigen. Vorige week spraken we elkaar nog in Utrecht, nu in Jakarta. Um, Peter, uh, ja, goedenavond daar bij jou. Als je Nico Schulte-Noordholt zo hoort over die intellectuele uitwisseling, wat denk jij dan? Ik denk dat dat inderdaad uh, veel beter kan en veel meer kan. Er bestaan wel op een aantal terreinen hele intensieve uitwisselingen. Bijvoorbeeld op het gebied van de uh, van rechten. De juridische faculteit in Nederland hebben een hele intensieve band met Indonesië. Op het gebied van de geneeskunde is het redelijk, maar je zou veel beter kunnen uh, Merk wel dat aan de universiteiten wij met onze stuk in team opleidingsziekenhuizen. Dat er heel veel belangstelling bestaat voor opleidingen in Nederland en voor Nederlanders die hier komen doseren. Uh, want het Nederlands onderwijs staat hier heel hoog aangeschreven, hoor je van alle kanten, maar er zou veel meer, veel beter gebruik van kunnen worden gemaakt. Is het een soort pionieren uh, wat jullie doen, Peter? Nee. Wat zeg je? Is het een soort pionieren wat jullie aan het doen zijn? Een soort wat, hoor niet goed. Pio, pionieren. Het is, uh, ja, ik weet niet precies hier, maar uh, kijk, er is natuurlijk wel een taalprobleem in Indonesië, omdat uh, niet iedereen nog voldoende goed is opgeleid in het Engels. Als mensen in het Engels komt studeren, zul je toch op zijn minst goed Engels moeten spreken. En uh, ja, dat is wat voor iedereen uh, weggelegd. En uh, dat is ook wel een barrière hoor. Maar hoe... Daarnaast is het natuurlijk ook een kostbare ja. zaak, hoor. Om... Hoe, wat? Kostbaar. Jullie hebben als, sticht... jullie hebben als... Jullie hebben als stichting ook uh, nog steeds extra geld nodig. Maar los daarvan, los van uh, de, de financiële problematiek... hoe worden jullie ontvangen? Hoe, hoe, hoe is jullie betrekking, letterlijk? Hoe is jullie relatie? Uitstekend. Wij worden heel aardig, heel vriendelijk ontvangen... en. Uh... Ik kom hier nu 24 jaar en wij geven hier momenteel zo'n 44 weken onderwijs per jaar. En we hebben de afgelopen jaren 32 Indonesische jonge dokters in Nederland gehad. En ja, die banden van ons met die mensen hier zijn uitstekend. En uh, ja, dat zijn, die zijn gewoon heel vriendschappelijk te noemen En men waardeert het ook zeer, deze samenwerking. Uh, wij leiden dus gynaecologen op in de oncologie en verpleegkundigen in de oncologie. En ja, daar is men eigenlijk dol blij mee. En ik praat ook wel eens met ze over het verleden. Uh, ja, dat zeggen ze eigenlijk meestal, ach, we moeten vooruitkijken. Maar we uh, is een zeer uh, beleefd volk. En die zullen dus niet zo gauw vanuit hun cultuur uh, daar heel negatieve dingen over gaan zeggen. Maar je had het net over Zuid-Soloezien een paar dagen geleden in Makassar. We hebben het ook nog eens even gevraagd hoe men nou daar tegenaan kijkt tegen die... Uh, uh, ja, toch oorlogsmisdaden die daar gepleegd zijn. En dan krijg je hetzelfde te van ja, voor de betrokkenen is het een ramp, dus het is vreselijk. Maar laten we alsjeblieft een vooruitkijken en niet te veel op het verleden blijven hangen. Dus men is het toch wel heel vergevingsgezind, merk ik. Maar Peter Heins, het is dus daar, als ik je goed begrijp, die uitleg: het is daar wat betreft dat, die verwerking van het oorlogsverleden. Uh, Eigenlijk veel minder groot dan. Uh, zoals het hier in Nederland speelt? Ja, nou moet ik je wel zeggen. Uh, het is met name voor degenen die het betreft. soms ongetwijfeld uh, nog spelen. Maar de algemene opinie. in het land wat ik zo tegenkom. en nogmaals, ik zit in 10 medische scholen over het hele land verspreid. Dan, dan merk je er niet veel van. Ook als je de Engelstalige kranten leest, je komt er maar zelden iets over tegen. En uh, ook nu rondom de onafhankelijkheid, de kranten van, uh, van nu. Uh, ik lees meestal de jaar uit de Post, die is een Engelstalige krant. Staat er staat helemaal niets in over het Nederlands volledig over de politie en de acties. Dat uh, leeft niet zozeer, maar het is in ieder geval niet van de overheid of van bovenaf. Uh, uh, ...bezig om dat nog eens aan te wachten. Dat gebeurt niet, maar dat neemt niet weg dat op het lokaal niveau... ...in die dorpen waar het gebeurd is, het natuurlijk wel leeft. Uh, en dat is natuurlijk toch wat anders. Ga jij die... Ik ga die... ook zeggen, dat vind ik wel heel erg... Uh, ja? Ga jij die viering... Wat ik je vond, ook in de kappen. Wat, ga je wat? Ga jij dat uh, morgen ook meebeleven, die viering van... Uh, ...ja, zoveel jaar geleden, proclamatie? ja. ja. Ik ga wel de stad in ja, om rond te kijken. De hele stad is rood-wit gekleurd. Dat doen ze altijd heel uh, mooi. En dat is altijd wel leuk om te zien. Maar ik wou nog even vertellen, het gaat om het Rotterdam Hospital, dat is de oude militair hospital van de Knil. Dat is niet zouden militair Hospital van het leger. Daar hebben ze een mooie conferentiekader daar gaf ik vorig jaar een lezing. En wat zag ik toch bij verbazing? Dan nou had ze een trots van Generaal Spoor aan de muur. En uh, ja, dat was verbaasd, Dat kon ik weer als in die leger destijds. Ze zei ik tegen mij: "Gasten, ik God, is jullie een Nederlandse generaal behangen uit, uit de koloniale tijd. Dat ja, zegt hij. Maar dat was een aardige man en goed militair. Dat moest je toch wel even ontwachten. Zo, zo hoffelijk zijn ze ook. Maar mag ik even Niek, Nico Schulte Noordholt wil even wat, in, om, in wat, wat hij waarschijnlijk niet heeft uitgesproken, maar er, uh, bij gedachten heeft. Want dat heb ik ook vaak gehoord. Van, maar wij hebben hem wel overwonnen." Kijk, en dan kun je dat portret hangen. De uh, vergevingsgezindheid van Indonesië is zeer indrukwekkend, maar komt natuurlijk ook voort omdat zij wel aan de kant van de overwinnaar staan en de Nederlanders hebben verloren. Dat is waar, maar ja, om dan nog zo'n schet aan de muur te laten hangen... ...wij zijn ook de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Is... Nee, nee, een... nee, dat is Nederland... het grote verschil. Wij deze hebben er niet... Nee, bij ons hebben de Canadezen en de, uh, Engelsen en de Amerikanen het gedaan. Nederland heeft niet de Tweede Wereldoorlog gewonnen. En dat is net het cruciale verschil ja, ja. Uh, waarbij de Indonesiërs kunnen zeggen... ...in maar, Atje maar is van een... Ja, het is een mooi voorbeeld. Heel opvallend. Peter, Peter Heijns, ik denk dat wij uh, jou veel succes wensen in het werken daar. Ook uh, aan de, voor de toekomst en uh, de opleiding van uh, de medici al daar. Ik ga hier verder met Nico Schulte Nordholt. U zei Nederland, in het begin al, Nederland heeft veel te winnen. We zijn bezig met uh, dat herstel. Maar het is een klein onderdeel van een veel belangrijkere dynamiek. Namelijk Nederland en Indonesië en de toekomst. Yeah. Nee, ik denk dat wij in Nederland eh, niet voldoende in de gaten hebben hoe cruciaal Indonesië is strategisch in Azië. En dat we dus wat dat betreft zouden moeten uitbuiten de goede relaties die we in het verleden hebben kunnen opbouwen eh, vanaf de jaren 70 en 80. Maar er is in de relatie Nederland-Indonesië eigenlijk altijd sprake geweest van een knipperlichtrelatie. Dan was er weer een incident. En dan werden de relaties weer verbroken. In 1992 heeft de toenmalige eh, president Soharto alle banden met Nederland verbroken vanwege Oost-Timor. En toen heeft jarenlang die, ook de academische programma's hebben stilgelegen. En dan krijg je in Nederland krijg je, eh, dan een gat in de generaties van mensen die zich. Met in de, en die gaan zich dan richten op andere uh, regio's. Maar Suharto is, is, is verdwenen. Dat was natuurlijk een, dik, een, een dictator. Dat ja? is een totaal ander bewind op dit moment. Ja. Andere minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Uh, en toen en de in de, ex, de 2000... Export, de export, de handel is groot. Ja, maar dat zou natuurlijk als je ziet hoe Indonesië gelokaliseerd is in de regio... nog groter kunnen zijn. Dan zou uh, niet Singapore centraal staan in de regio. Hè, maar dan zou Surabaya en uh, Jakarta veel centraler kunnen zijn. Wat laat Nederland op dit moment na, volgens u? Uh, nou ja, die, die, uh, kijk, Indonesië zelf is een grote markt. 240 miljoen. Maar binnen dat gebied van Azië... Uh, praat je over een paar miljard mensen. China, uh, India. En uh, vanaf de jaren 2000 is alles eigenlijk naar China gegaan. Ook vanuit de universiteiten. En inderdaad, het probleem van de taal. Uh, Indonesiërs, uh, moeizaam krijgen je ze op het niveau... dat ze in Nederland uh, het academisch onderwijs kunnen volgen. Maar een groot programma uh, met een paar honderd Indonesiërs... voor een beurs voor Delft... dat werd weer in dat knipperlichtrelatie afgebroken. En uh, in Montpellier studeren 200 Indonesische uh, ingenieurs. Uh, dat, op die schaal hebben wij dat niet. Er zijn nog eigenlijk te weinig Peter Heijnsen ja. bezig. Ja, ja, ja, ja. ja, fantastisch dat hij uh, 24 jaar dat uh, werk al kan doen. Ik denk dus wel met de onderbreking na 92 van enkele jaren. Maar uh, ja, ik heb zelf vanaf 69 daar mogen werken. En zo zijn er een aantal. Maar de, bijvoorbeeld aan de Nederlandse universiteiten zijn geen uh, leerstoelen Indonesische studies meer. Nee, ook wegbezuinigd. Wegbezuinigd. Um, ja. Er is kortom gewoon onvoldoende visie. Ja, ja, ja. En draagvlak om dat te continueren en niet door de uh, impulsen van politieke incidenten... Uh, weer te onderbreken. Het licht zou permanent moeten schijnen. Exact. Ja. En volle schijnwerpers. Jeffrey, vandaag tot slot. Wat ga jij morgen doen? De dag van de viering in Indonesië? Ja, ik ga natuurlijk uh, 68 jaar geleden herdenken. Uh, mag ik nog even over reageren. Van meneer Heinz. Als, Heel kort. Uh, als Nederland, als Nederland in, in die honderden jaren... Uh, uh, zeg maar alles goed behouden. ...heeft het werk van meneer Rijns niet nodig geweest. En daarnaast wil ik, wil ik bedanken aan, aan, iedere, uh, aan, aan, aan de mensen die ons uh, tot de dag van vandaag spelen. En uh, uh, in de toekomst hoop ik alleen dat, uh, dat, uh, dat Nederland echt uh, uh, hoe dat, uh, eerlijk uh, kan zien van uh, wat ze goed gedaan hebben. Dus niet half, half-half, uh, maar gewoon echt uh, uit het hart... ...zeggen uh, dat ze dus zout Jeffrey... En, uh, dat, het, dat, het, ...dat het dan zeg maar uh, ook inderdaad terug moet komen. Jeffrey je dankjewel. Goeie viering en uh, hoop op betere betrekkingen. Opstarten, groeien, succesvol worden en blijven. Deze zomer ontmoeten start-ups de topondernemers uit hun branche bij Tros in Bedrijf.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 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren. Giesje komt. Giesje moet. Giesje moet. Giesje doet. Ja. Pellen. Zelf pellen. De klassieker. Kijk je live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl of bel 09090101. 10 cent per minuut. Fox Sports. Totaal voetbal.